Keren. Het CDA is voor verhoging van de snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. De partij wil geen extra geld uitgeven aan het aanpassen van wegen. VVD-Kamerlid Abtroot zegt dat het een goed plan is en dat daarover ook afspraken zijn gemaakt en dat iedereen zich aan die afspraken moet houden. Zonder de steun van het CDA heeft de minister geen meerderheid voor haar plan. Tot persoon van het jaar heeft het Amerikaanse blad Time Magazine gekozen de demonstrant in brede zin. Die heeft namelijk niet alleen zijn eigen ongenoegen kenbaar gemaakt... maar ook de wereld veranderd, vindt Time Magazine. 2011 was vooral het jaar van demonstraties, schrijft het blad. Onder de demonstrant schaart Time ook onder andere de Tunesische fruitverkoper... die zichzelf in brand stak en daarmee min of meer de Arabische lente ontketende. Maar ook de Occupy-beweging en de demonstranten in Griekenland... krijgen een eervolle vermelding. De euro staat voor het eerst in elf maanden... onder de psychologisch belangrijke grens van 1,30 dollar... De Europese munt is door de schuldencrisis al weken aan het dalen... zowel ten opzichte van de dollar als de Japanse yen. Beleggers zijn bang dat sommige eurolanden binnenkort een lagere kredietwaardigheid krijgen. Ook denken veel beleggers en deskundigen dat de gemaakte afspraken... tijdens de EU-top van vorige week de problemen niet zullen oplossen. Een man van 44 is in het ziekenhuis van Doetinchem geopereerd... omdat er een handrem van zijn fiets in zijn been zat. Hij was gevallen met zijn fiets en daarbij kwam de handrem in zijn been te zitten hulpverleners knipten de remkabels los en maakten het stuur los. Daarna werd de man met stuur en al naar het ziekenhuis gebracht waar de handrem operatief is verwijderd. Het weer, er trekken enkele buien over het land en in het noorden kan het even onweren. Morgen is het, het, het wordt het ongeveer 8 graden. Morgen is het minder wind, maar zijn er opnieuw buien. Het wordt iets frisser en vrijdag onstuimig weer met veel regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Diemen en Muiderslot 5 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude Rijndijk 3 kilometer. En de A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 3. A20 Hoek van Holland Gouda. Daar staat 2 kilometer tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik neem heel dikwijls iets lekkers voor ze mee. Als ze s'nachts naar buiten moeten, ga ik ervoor uit mijn warme bed. De kattenbak van de kleinste hou ik schoon. Kortom, ik zorg tot en met voor ze. Mijn man doet van dit alles niets. En het gekste is dat ze hun liefde juist aan mijn man geven. Komen we thuis, dan begroeten ze alleen mijn man. Zitten we te eten, dan heeft hij twee katten op zijn schoot... Op elke schouder één en één zit er naast zijn bord op tafel. <lacht> als hij in zijn luie stoel ligt, zitten er katten op zijn lijf. Van al die kattenliefde blijf ik dus verstoken. Enkel als ze honger hebben, zien ze mij. En als ik zing, dan zitten ze heel aandachtig te luisteren. Mijn vraag aan u is, weet u soms raad voor mij dat het voortaan andersom zal zijn? <lacht> Hoe komt dat? Dat komt omdat hij... Eh, de uitzonderingen en u de regel. Ze zien u te veel. Hij, eh, hij is de krantenbol? U bent het witte bol. <lacht> en dat is ook bij Sinterklaas. De aardigheid van Sinterklaas is dat hij maar één avond per jaar verschijnt. En dat maakt hem zo boeiend. Dat hij elke avond zo verscheen. Er zou geen kippen meer aankijken. En het is ook... In, in een winkeltje heeft een, een kind geen enkel belang staan voor alle wijnen die daar verkocht worden. Behalve dat snoepje wat hem over de toonbank wordt aangereikt. Het is altijd de exceptie, de uitzondering, die het ding zo charmant maakt. En ik geloof dat aan de bodem van uw vraag, uh, zit een heel ander probleem. Uh, kijk, er zijn in elk huwelijk uh, poezen die zo'n huwelijk bedreigen. Um, um, ...dat zit iets unvers in. Vind ik tenminste. Uh, je hebt vrouwen die, die zorgen voor hun man... ze snijden het brood en maken het huis schoon... Uh, ...bakken ze stoppen kousen... ...en opeens verschijnt er in een zo'n huwelijk als een blikseminslag... ...een vrouw die dat allemaal niet doet... <lacht> en ...waarmee een man dan ook aan de haal gaat. <lacht> Zij is het snoepje. En nu is de moeilijkheid... Hoe moet je dat vermijden? Want dat zit aan de wortel van uw vraag. En ik geloof dat mevrouw moet proberen om uh, snoepje te blijven, uh, minnares te zijn. <lacht> en ik, ik geloof dat het enige is waardoor u dit gevaar kunt bezweren. wel mooi omschreven. Dat had al begin jaren 60 dat dat toen al zo kwam. Dus eh, als je je huwelijk wil redden, dan moet je zorgen dat je het snoepje blijft. <laughs> nou, oké. Okay. Godfried Bammels was dat weer met een fragment uit die prachtige LP Bomans met een glimlach, waarin allerlei fragmenten staan over het, uh, uit het toenmalige uh, radioprogramma ehm um, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. We hebben het druk. Er zit platen op te zetten en dan zit die lijst samen te stellen van uh, die prachtige lijst van onze top 20. Je kunt stemmen vanaf morgen en dan staat op onze Facebookpagina hoe je dat precies kunt doen. Er komen ongeveer 85 platen in te staan. Nou, ik zit nou op 81, dus tot en met vandaag. Tot en met vandaag, nou, dan komen er volgende week nog drie bij, dus dan zitten we, zitten we rond de 85. 84. Of nou. 84, nou, neem ik er volgende week vier mee, hoor. Ja. <laughs> of zou ik die ene plaat van, uh, van het nummer er ook even bij zetten? Nee, joh. Kom, ik nou, moet nee. Towers, Christmas um. time. Oké, okay, de volgende week dus uh, hebben we dus die, uh, die uh, lijst en dan mag u stemmen en dat kunt u doen tot 26 december. Uh, want dan sluiten we de, de stemmogelijkheid, want uh, we moeten natuurlijk ook nog de zaken helemaal bekijken en uitrekenen en weet ik het allemaal niet. En dat is een hele klus, daar zijn we de hele dinsdag 27 december mee bezig en dan uh, gaan we hem de 28 e uitzenden. En nu gaan we verder met Debbie. Ria uit Haarlem, de zangeres in de tijd van de band Ghislaine en die ontdekt werd en de, haar platenmaatschappij Ariola die zag heel veel in haar en vandaar dat uh, flink uh, in de bus werd geblazen zoals dat heet. Want de LP werd opgenomen in de Olympic Sound Studios in Londen. onder de... Professionele, productionele leiding van uh, Roger Watson en met medewerking van een heleboel muzikanten waaronder de strijkers van de Royal Academy of Music in Londen. Niet gering dus. We gaan een uh, liedje daarvan draaien dat een compositie is van Debbie zelf en dat nummer dat heet The Game of Love of zoiets MUZIEK Fast. Oh, so much. Man, dat kan je snel, zeg. <laughs> Goede <timing>, hè <laughs> Wat een timing, zeg, niet te geloven. Oké. Okay. Uh, Debbie was dat, uh, Ria uit Haarlem, van de band Kinslein in die tijd. En toen de, in de gelegenheid gesteld om een prachtige plaat te maken met een louter Engelse muzikanten en een Engelse producer. En opgenomen ook in een Engelse studio. Dit liedje was van haarzelf, eigen hand, dus ze heeft ze zelf geschreven. En het heet The Game of Love. En nu is het weer tijd voor Dire Straits natuurlijk, want we gaan gewoon door met... Uh, het verhaal. En we gaan van de LP uh, het titelsong de titelsong draaien. Een heel mooi liedje trouwens. Van de LP Brothers in Arms. Dat is het laatste nummer van Kant 2. En we draaien daarvan natuurlijk het prachtige Brothers in Arms.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 Oh ja, ik ben er. Titelsong van de uit 1985 afkomstige LP Brothers in Arms van Dire Straits. Een prachtige plaat waar echt geen slecht nummer op staat. Fantastische composities allemaal. Uh, we gaan door met die uh, Purple uiteraard. En uh, dus als je niet zo van hardrock houdt, ja, <lacht> helaas dan. Oh. <lacht> en uh, dat komt in dit programma natuurlijk aan bod. Want wij, is, wij uh, schromen... Uh, geen enkele stijl, laten we het zo stellen Zo is het uh, Volgende liedje is dus van Deep Purple Van die LP Deep Purple in Rock En uh, dat nummer dat heet Living Rack Dus luister En huiver. Ja, ja. Living Rack. En ook de. Die tekst is weer prachtig. Want elk nummer op deze LP heeft een soort subtekst, dames en heren, een soort verklaring. En. Uh, de tekst van deze vind ik toch wel leuk om u die te laten horen. It takes all sorts. En dat slaat natuurlijk op living racks. Hè? It takes all sorts. Support your local groupie. <laughs> nou, vind ik leuk. Nou, ik heb geen local groupie, maar oké. Okay. Um, dus valt ook weinig te supporten. Dan. Je hebt wel een local groupie. Oh ja? Die zit tegenover hier in de studio. Tss, dat moet je niet vertellen. Oh, sorry. Dat was geheim. Is dat geheim? Natuurlijk. Ja, het is wel je groupie, toch? Nee. Nee? Dat is mijn liefie. Ja, wat is het verschil? Nou, dat is een heel groot <laughs> verschil hoor. Weet je dat verschil, je weet zegt een heel groot verschil. Goed, we gaan door met Debbie, dames en heren. Ria uit Den uit Haarlem kwam ze. Uh, ...bekend in Haarlem onder andere toen, de tijd in de jaren 60, 70 natuurlijk... Uh, ...van de band Gis Lane, een van de topbands uit Haarlem in die tijd. En uh, daar was zij de zangeres van en zij uh, heeft toen, uh, is toen ontdekt door uh, Ariola de platenmaatschappij... ...en die zagen heel veel naar haar en daarom mocht zij een prachtige langspeelplaats maken... En dat is helemaal gebeurd, zoals ik al zei, in Londen, in de Olympic Soundstudio met louter Engelse muzikanten. Dus top of the bill mag je wel stellen. Het volgende liedje is wed wederom een compositie van Debbie zelf. En het nummer heet Tiki Tong Tong. tong. Heette het nummer, lekker, lekker swingend Van de LP van Debbie En uh, daarvoor dat ze deze LP Had ze ooit al eens een keer een singeltje uitgebracht Bij uh, het Carpenter label Van Gert Timmerman, maar dat deed allemaal niet zoveel uh, En uh, deze LP Is eigenlijk uh, later Nog een keer opnieuw uitgebracht uh, Niet zo gek te lang daarna Omdat ze na het uitbrengen van deze LP Nog een enorme hit kreeg Met Everybody Join Hands Dat was echt een uh, behoorlijke hit en uh, dat nummer staat, die hit staat dus niet op deze plaat. Vandaar dat die LP later nog eens een keer is uitgekomen met die hit er natuurlijk wel op. Um, Grotendeels van de liedjes zijn geschreven door een of meneer Elias en door Debbie zelf er staat één uh, cover op van een nummer dat we natuurlijk allemaal kennen van Janis Joplin dat is me en Bobby McGee <coughs> um, dat staat er ook op misschien draaien we die straks nog wel, je weet maar nooit we gaan nu naar iets heel anders dames en heren, een van onze vaste onderdelen, maar ik moet even doorpraten want Marius is nog druk aan het zoeken op die prachtige plaat, en dan krijgen The wij Rolling Stones The Beatles The The Rolling, Rolling Stones Stone. De, Beatles. de confrontatie Ja en de confrontatie is natuurlijk De Beatles tegenover de Stones En we zijn er nog steeds leuk mee bezig um, We zijn bij de Beatles toe Aan de White Album uit 1968 en, is, is dit hem even tussendoor? Ja, die is het ja ja, die is dat. Dat heb je helemaal goed, uh, goed gedaan. Oké. Okay. Helemaal goed, jongen. Ga verder. Het nummer met de allermoeilijkste tekst die uh, je ooit zou kunnen bedenken. Het is bijna niet te onthouden. Zo moeilijk als de tekst van dit nummer is. Het is echt verschrikkelijk. Uh, hoe ze dat hebben kunnen bedenken, snap ik niet. Het is bijna niet te onthouden. Uh, de, de, de woorden die in deze tekst voorkomen. Luister maar eens goed. Is zijn de Beatles van de White Album? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Dan krijg je dat wel payvol. En zo, even, ja. de even de nummers die.. Uh... Even denken door Paul McCartney Die het ook zong uh, En waarvan je eigenlijk denkt Nou ja goed, er staan nog een paar van die, die dingen op Als je die uh, weggelaat had Had je misschien wel met een, met een enkele LP kunnen volstaan Maar goed maar ja, Why don't we do it in the road Van de uh, White Album van uh, The Beatles 1968 De LP met De Witte Hoes En vandaar dat het ook in de volksmond de White Album ging heten Maar dat is niet de officiële titel De officiële titel is gewoon The Beatles Meer niet Um, bij de Stones zijn we bezig aan uh, Let It Bleed Prachtige plaat En de, de, de eerste plaat Waar de Stones uh, werkte in uh, Een wat wisselende samenstelling uh, er waren nog wat oude nummers over. Van een vorige LP. Waar Brian Jones uh, nog wel op meespeelde. maar uh, het merendeel. Daar was Brian Jones niet meer bij. Omdat hij de band verlaten had. En wel vanwege muzikale meningsverschillen. Luidt de officiële versie. Maar ik heb ook wel geruchten gehoord. In de tijd. Dat, het, uh, dat er echt een, een zeer explosief sfeertje was ontstaan. Tussen uh, met name Brian Jones en Keith Richards. Omdat Keith Richards zijn vriendin had afgepikt. Ja. Dat gebeurde toen ook al. Oké, okay, uh, van die LP Let, uh, Let It Bleed van de Stones draaien we Monkey Man. Met de Monkey Man van de Rolling Stones van de LP Let It Bleed. En we gaan met de confrontatie wel door tot volgende week. En daarna gaan we weer eens wat anders doen. Want uh, het loopt dan niet meer helemaal. Of helemaal niet meer. <laughs> het loopt dan eigenlijk helemaal niet meer synchroon. Omdat dit de laatste Stones, was, Stones LP was die op het DECA label uitkwam in 1969. En ik heb, uh, als je dat, uh, ik wilde het eigenlijk een beetje synchroon laten lopen. En dat, dat, uh, dat gaat dan niet meer. Want de volgende Stones LP was Sticky Fingers. En ik heb nog vier Beatle platen te gaan. Dus dat gaat niet helemaal meer lukken. Dus ik denk, we gaan gewoon volgende week uh, nog één keer een leuke confrontatie doen. Dan hebben we Let It Bleed helemaal gehad. En dan uh, kunnen we het mooi afsluiten. En dan gaan we het nieuwe jaar iets, iets nieuws verzinnen. Uh, dames en heren, uh, voor, uh, als vast, uh, vast onderdeel. Maar dat merkt u vanzelf. Uh, ik ga u ook nog even vertellen dat u vanaf morgen dus uw eigen uh, jaren top 20 kunt samenstellen uit een lijst die wij op internet gaan zetten. Dan mag u uitkiezen. En dan gaan wij op 28, uh, sep, december, 28 december. Gaan wij uh, dus die top 20 uitzenden met de op dat moment meest uitgekozen platen door de luisteraar. Dus we vinden het leuk als u daarop gaat stemmen. Maar vanaf morgen staat het op onze Facebook en onze huispagina. En op uh, Text TV. En op Text TV komt het ook. En dan krijgt u daar vandaan een doorverwijzing naar een website. En op die website kunt u stemmen. Ja, klopt. En dat is nog niet klaar, want daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar ja. ik kan wel vast de website verklaren, verklikken ja, dat, hoor. Ja, dat is. Uh, Vinyljaren.webklik.nl ja. Oh, vinyljaren .nl. Daar kunt u dus gaan stemmen. En daar kunnen wij dan zien hoe vaak er gestemd is op een bepaalde plaat. En dan gaan wij daaruit die top 20 samenstellen die wij uitzenden op 28 december. Aanstaande dus precies over twee weken. Nu gaan wij door met Dire Straits. Want die waren aan de beurt. Ja, dat klopt. Ja, is Estreits was aan de beurt. En um, laten we daar maar eens van draaien. Het wonderschone werk hier. Goh. Uh, nee, die doe ik niet. Dat vind ik niet. Your Latest Trick. Dat vind ik wel een mooi. Dat Welcome live, dat vind ik zo uitgekoud, Dat weten we wel. Dus Your Latest Trick is het volgende liedje van Die Estreits. En daarna komt hij hoor. Maak je geen zorgen. Daarna komt hij. Oeh. oeh. last trick was het van Dire Straits en uh, van de LP Brothers in Arms. En wij hadden het u beloofd, en dus gaan we het natuurlijk ook doen. Uh, we hadden u beloofd dat dat ene nummer van Deep Purple in Rock, dat we dat echt helemaal integraal gaan draaien. Dus helemaal echt de complete studio versie. En die is zo verschrikkelijk mooi. Er zijn uh, ook diverse live versies van het nummer uh, uh, beschikbaar natuurlijk. En uh, ook hele goede. Maar ik, mijn voorkeur gaat toch echt naar deze versie uit. Vooral ook vanwege dat orgelintro. En dat moet eerlijk zeggen, misschien ben ik niet goed ingelicht. Maar zoals John Lord het hier speelt, heb ik het nooit live horen doen. Eh, misschien nu wel, ik weet het niet. Misschien ben ik wel niet goed geïnformeerd. Kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, het is zo mooi. Vooral dat orgelintro. Fantastisch. Um... Nummer scoort in elke eh, top 100 aller tijden, top 1000 aller tijden, top 2000, al dat soort hitparades, rock 500 van eh, allerlei radio wordt het overal eh, erg hoog genoteerd, want het is gewoon een standaard. Fantastisch nummer. Child in time. Hier is Deep Purple. Yeah. Slechts eerbiedige stilte Vind je niet? Zo, voldoende stilte? Ja, vond ik wel voldoende okay. Ja, dit, dit is zo indrukwekkend Purple, Child in Time, nummer 3 in de top 2000 van dit jaar. En uh, ook erg hoog in allerlei andere tops, zou ik maar zeggen. 1970 afkomstig en de ondertiteling van dit nummer was: A Story About a Loser. It could be you. Keurig. <laughs> ja, Child in Time dus, die Purple. En uh, we zijn er doorheen. Ja, het is Het zit erop. Het is op. Het is op voor vandaag. De platen zijn op, de tijd is op, de muziek is op. Nou, de platen zijn nog niet op hoor. Laat ik ben op. Ben jij op? Jij bent op. Mijn koffie is op. koffie is op? maar nee, ik ben niet op. Mijn sigaretten zijn op. Ik begin pas. Mijn geld is op. Volgende week dus zijn we er weer, dames en heren. De 21ste met nog een keer drie leuke LP's. En die komen natuurlijk ook nog in de lijst waar u op kunt stemmen voor onze finieljaren uh, top 20. Die wij 28 december gaan stemmen tenminste als u stemt. En hoe je dat kunt doen, dat lees je vanaf morgen op onze Facebook en Haif's pagina's. Uh, Maurice is er heel hard mee aan het werk om uh, dat voor elkaar te krijgen. Morgen dus, vanaf morgen kunt u stemmen. En uh, de stemming sluit op... Uh, 6. Tweede kerstdag. Tweede kerstdag. Want dan kunnen we nog een dagje ruim samen gaan stellen. Top 20 dus, 28 dus dat gaan we doen. Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe platen. En met Maurice aan de knopjes. Ja, dat klopt. En ik achter de microfoon. Ja. Ook dat nog. Ook dat nog, echt waar ben je er volgende week weer? Ik ben er nee, weer. Toch? Ja hoor, ik ben er weer. Nou, ja, verret maar. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week. Doei doei. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft een motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Bleker verworpen. De motie was ingediend door de Partij voor de Dieren, maar verder stemde geen enkele fractie ervoor. Volgens de Partij voor de Dieren heeft Bleker met zijn natuurbeleid de